Ik heb mijn standpunt volkomen duidelijk gemaakt, dokter Duval. En ik wens dat u daarmee rekening houdt. Uh, Owens herken ik, maar wie is die kolonel? Donald Floyd, mijn opponent aan de militaire zijde van de lijn. Ik neem niet aan dat hij de pest heeft aan Duval. Voortdurend. <laughs> hij is de enige niet. Maar weinigen mogen hem. Oh, Zo'n assistenten denk blijkbaar anders. En afgezien daarvan, dokter, wat doet zij hier? Mevrouw Cora Peterson is mijn assistente. Waar ik uit hoofden van mijn beroep ga, daarin gaat zij ook. Uithoogde van datzelfde beroep. Dit is een gevaarlijke missie. En mevrouw Petersen heeft vrijwillig aangeboden mee te gaan in het volle besef van die gevaren. Er is een aantal mannen dat over alle kwalificaties beschikt die te kunnen helpen. Ik zal u erin toewijzen. U zult niets toewijzen, kolonel. Want als u dat doet, ga ik niet. En geen macht ter wereld kan mij daartoe dwingen. Mevrouw Petersen is een derde en een vierde arm voor mij. Zij kent mijn werkwijze voldoende om zonder instructie te assisteren. Ik kan de verantwoording niet nemen voor deze operatie als ik één seconde moet verliezen... doordat mijn assistent en ik niet op elkaar zijn ingespeeld. En ik zal geen opdracht aanvaarden waarin mij niet de vrije hand wordt gelaten... de gang van zaken zodanig te regelen dat de kans op succes het grootst is. Ik zou willen voorstellen, Don, omdat hand en oog van dokter Duval... de beslissende fase van de operatie beheersen... en wij hem in feite toch niet de wet kunnen voorschrijven... dat we hem zijn zin geven in dat opzicht. Natuurlijk met de aantekening dat we na afloop de noodzakelijke maatregelen zullen nemen... Ik wil de verantwoording daarvoor wel nemen. Goed, maar dan graag met vermelding dat ik er tegen was. Doctor Duval, mag ik even voorstellen? Dit is Grant, de jonge man die met ons mee zal gaan. Mm -hmm. uh, als kracht dokter. Mijn enige aanbeveling. Juffrouw Peterson. Ach, heel aangenaam, Juffrouw Peterson. Hoe maakt u? Ah, we zijn er allemaal, zie ik. Wilt u bijschrijven, Kapitein Owens? Grant. Niet zo'n gek idee, er een vrouw bij te hebben. De mannen zullen zich dan misschien meer inspannen. En ik vind het wel leuk ook. Is u daarom een land voor aangebroken? Nee, Duval meent wat hij zegt. Is hij zo afhankelijk van haar? Misschien dat niet. Maar hij is er wel bijzonder opgesteld zijn zin te krijgen. Zeker tegenover Reed. Ter zake. Juffrouw, mijn heren... ...heeft iemand van u een belangrijk punt aan de orde te stellen? Ik ben geen vrijwillige generaal. Ik wijs de opdracht van de hand en stel voor dat u een vervanger zoekt. Je gaat ook niet als vrijwilliger, Grant. Je verzoek is afgewezen. Oh. De heer Grant heeft de opdracht de expeditie mee te maken... ...om tal van redenen gekregen. Om er iets te noemen. Hij is de man die Benes bij ons heeft gebracht. Een opdracht die hij met de grootst mogelijke bekwaamheid heeft uitgevoerd. Hij is expert op het gebied van communicatiemiddelen en een geoefend kickvorsman. Hij is uit hoofden van zijn beroep in staat onmiddellijk beslissingen te nemen. Daarom verleen ik hem hierbij machtiging beslissingen ten aanzien van het te volgen beleid te nemen... ...vanaf het tijdstip van vertrek. Is dat duidelijk? Ja, ja. De rest van u mag zich dus blijkbaar bezighouden met de eigen werkzaamheden, terwijl ik opdraai voor de onvoorziene gevallen. Het spijt me, maar voor de noodhulen wens ik op te merken dat ik mijzelf ongeschikt acht voor deze functie. Van deze opmerking is nooit genomen en we gaan verder. Kapitein Owens heeft een experimentele onderzeeër ontworpen voor oceanografisch onderzoek. Dit schip is niet de meest ideale oplossing voor de taak die ons wacht, maar het is hier voorhanden. Owens zal natuurlijk zelf de instrumenten van zijn protas bedienen. Dr. Michaels zal optreden als loods. Hij heeft het bloedcirculatiesysteem van benes in kaart gebracht en bestudeerd. Dr. Duval en zijn assistenten zijn belast met de eigenlijke operatie... ...het verwijderen van het bloedstolsel. Breng de kaart in beeld, Michaels... Ga je gang. Het bloedklonteltje zit daar. Een klein, compact stolsel dat een kleine slagader verstopt. Het betekent geen direct levensgevaar... ...maar dit deel van de hersenen staat bloot aan druk op de zenuwen... ...en is misschien al beschadigd. Zoals gezegd, proberen wij het stolsel te bereiken via de bloedbaan. Als we hier, in de nek, de halsslagader binnen gaan... ...zijn we op een redelijk rechtstreekse route naar ons doel. Als dan de pro en zijn bemanning worden geminiaturiseerd en ingespoten... Uh, wacht eens even, moment. Uh, hoe klein zullen wij worden gemaakt? Wij zullen klein genoeg moeten zijn... ...om te voorkomen dat de natuurlijke afweerorganismen in het lichaam worden geactiveerd. De totale lengte van het schip zal drie micra zijn. Uh, hoeveel is dat in uh, millimeters? Iets minder dan 300ste millimeter... Het schip zal ongeveer de afmeting hebben van een grote bacterie. Nou, als we dan in een slagader komen. zullen we worden blootgesteld aan de volle kracht van de slagaderlijke stroom. Dat is nog geen mijl per uur. Vergeet de mijl per uur maar. Wij zullen een snelheid hebben van ongeveer 100.000 maal de lengte van ons schip per seconde. Dus, ongeveer 200 mijl per seconde. Ongetwijfeld, maar ja, wat dan ja. nog? Elk rood bloedlichaampje in de bloedstroom gaat even snel. En het schip is veel hechter van constructie dan een bloedlichaampje. Ja, maar een rood bloedlichaampje bevindt zich in een omgeving van atomen... ...die in grote gelijk zijn aan die waaruit het zelf bestaat. Wij zullen in een omgeving zijn die voor ons bestaat uit monsterachtig grote atomen. Kun jij dat beantwoorden, Max? Ik wil niet beweren even deskundig te zijn als kapitein Owens... ...betreffende de problematiek van de miniaturisatie... Ik vermoed dat hij denkt aan het rapport van James en Schwartz... die zeggen dat de brosheid toeneemt met de intensiteit van de militarisatie. Precies. Die toename gaat geleidelijk, zoals u weet. Per slot van rekening, als we voorwerpen vergroten... worden ze zeker niet minder broos. Dat zegt niks. Wij hebben voorwerpen nooit meer dan honderdvoudig vergroot... en we praten hier over het ongeveer miljoenvoudig verkleinen... in lineaire dimensies van een schip... Het is een feit dat niemand precies kan voorspellen hoe fragiel we zullen worden... en hoe goed we het pulseren van de bloedstroom zullen kunnen weerstaan. Nou, dat, dat, dat is toch zo, dokter Michaels? Ja, helaas zijn we niet in de gelegenheid een dergelijk experimenteerprogramma af te werken. Dus we zullen risico's moeten nemen. Als het schip het niet overleeft, is daar niets aan te doen. Dat geeft de burgermoed. Alsjeblieft, meneer Grant. U bent niet op het voetbalveld. Ach, u kent mijn reputatie, juffrouw Pieter. Alsjeblieft. Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen die we kunnen nemen. Benes zal in zijn eigen belang sterk worden onderkoeld. Door hem te bevriezen, beperken we de zuurstofbehoeften van de hersenen. Dat betekent dat de hartslag drastisch wordt vertraagd... evenals de stroomsnelheid van het bloed. Zelfs dan betwijfel ik of we de turbulentie kunnen overleven. Kapitein... Als u de wanden van de slagader vermijdt, bevindt u zich in de stroomlagen vrijwel zonder enige turbulentie. We verblijven daar maar enkele minuten. Mag ik verder gaan? Graag. Ja. Als we het stolsel hebben bereikt, zal het worden vernietigd door een laserstraal. Het is niet nodig het hele stolsel te vernietigen. Het is voldoende het in stukjes te breken. De witte bloedlichaampjes zorgen wel voor de rest... We zullen het gebied dadelijk weer verlaten, keren terug naar de plaats van de nek waar we uit de halsslagader worden teruggenomen. Uh, maar hoe kan iemand weten waar we zijn? Uh, en wanneer? Michaels zal jullie loodsen en ervoor zorgen dat jullie steeds op de juiste tijd, op de juiste plaats zijn. Je zult radiocontact met ons hebben. Ja, maar u weet nog niet of dat lukt. Dat is waar, maar we proberen het. De Protoss heeft bovendien kernmotoren en we zullen proberen de radioactieve uitstraling te volgen. U krijgt... Precies 60 minuten, heer. Bedoelt u dat we binnen 60 minuten het karwei opgeknapt en het lichaam verlaten moeten hebben? Ja, uw afmetingen zijn daarop ingesteld. U zult ruimschoots tijd hebben. Oh. Als u langer blijft, krijgt u automatisch uw normale grootte terug. We kunnen de miniaturisatie niet langer laten voortduren. Tja, als we de kennis van BNS hadden. Zou deze reis overbostig zijn, ja. Juist. En als u begint te groeien in het lichaam van Benes, wordt u groot genoeg om de aandacht te trekken van afweerorganismen en daardoor Benes te doden. U moet ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Geen opmerkingen meer? Gaat u dan nu voorbereidingen treffen, kleding en dergelijke? Wij willen u graag zo spoedig mogelijk in het lichaam van Benes brengen. Colonel Reed en ik gaan naar de controlekamer om onze maatregelen te nemen. Ik heb normaal een Akoestisch nog elektronisch. Mooi. Long sector. hoor. In de Jack. Ja, dokter Reed. Ik heb de respiratie tot zes per minuut kunnen terugbrengen. Langzamer kan niet. Verlang ik ook niet. Blijf opletten. Koeling? Nog moeilijk, hè, de saaier? het gemiddelde is globaal 28 graden Celsius. Dat is 82 graden Fahrenheit. Je hoeft het niet voor me om te rekenen, maar bedankt. Alles in orde, Don? Ja, zoveel mogelijk. In aanmerking genomen dat we dit in een vloek zucht moesten improviseren. Nou, dat betwijfel ik zeer. Dat is voor mij geen geheim dat je al lange basis hebt gelegd... voor biologische experimenten met miniaturisatie. Misschien heb je wel gelijk. Iets anders? Wat is er aan de hand met dat meisje, Cora Peterson? Hm. Ik hoorde wat je zei vlak voor ik de vergaderzaal binnenkwam. Heb je haar bepaalde redenen liever niet aan boord? Ach, ze is een vrouw. Ze is in geval van nood misschien niet betrouwbaar. Betrouwbaar? In hoeverre vertrouw jij Duval? Hoe bedoel je vertrouwen? Wat is de werkelijke reden dat jij Grant meestuurt? Wie moet je in de gaten houden? Ik heb tegenover hem niemand in het bijzonder genoemd. De bemanning zal zo langzamerhand de sterilisatiegang wel gepasseerd zijn. Is één wandeling doorheen nou werkelijk genoeg om ons te steriliseren, Juffrouw Pietersen? Ik geloof niet dat u zich als man daarover ongerust hoeft te maken. U onderschat mijn naïeve geest... En ik vind dat u mij onheus bejegend met uw uh, wereldse wulpzaai. Hm. Ik heb u niet willen beledigen. Ik ben ook niet beledigd. Nee, ik wou alleen maar zeggen dat we niet echt steriel zijn. Microbisch gesproken, natuurlijk. Want binnen stikken we van de bacillen. Als u het zo stelt, is BNS ook niet steriel. Maar elke bacillen die we doden... is er één minder die we in zijn lichaam zouden kunnen brengen. Ja, onze bacteriën worden natuurlijk ook geminiaturiseerd, maar... We weten niet in hoeverre die schade kunnen toebrengen... als ze in de bloedbaan van een menselijk lichaam komen. Ach, er is nog zoveel dat we niet weten. Maar we hebben geen keuze, is uw mening. Mm -hmm. Mag ik u het dus twee haakjes Cora noemen? Zolang het toch duurt. Het maakt mij geen verschil. Hé, hey, wat een ruimte? Dit is onze miniaturisatieruimte. Hij moet wel zo groot zijn, omdat we hier niet alleen voorwerpen verkleinen, maar ook vergroten. Zoals bijvoorbeeld mieren die opgeblazen worden tot de grootte van een locomotief... ...om bestudering te vereenvoudigen. Kijk, daar in het midden ligt onze onderzeer. De Proothuis. Ons te huis voor het de eerst uur of zo. Ze zijn bezig om boven de standaard te plaatsen. Dat is die rode tegel. Hm. Obens is al aan boord. Wij We zullen wel snel volgen, denk ik. <tie> Zenuwachtig, meneer Grant <tie> en Hof. En u. En Hof. Welkom aan boord van de Proothuis. Zo u ziet valt de beschikbare ruimte wel mee. Dit schip is zoals u weet gebouwd voor diepzeeonderzoek en heeft daardoor het voordeel dat we rondom onbelemmerd uitzicht hebben. Achteren zijn twee zitplaatsen. Daarnaast een trapje dat daar de eenmanskoepel voert voor de besturing. Ik zou zeggen, dokter Duval en juffrouw Pietersen neemt u die twee plaatsen in bezit. Aan beide zijden zijn werkbanken met diverse laden met reserveinstrumenten. instrumenten. Achteren het schip zijn twee kleine kamertjes. Een werkkamertje en dat andere als voorraadruimte. Dan meer naar voren nog twee zitplaatsen voor Dr. Michaels en Grant. Nee, maar... Ik zou zeggen gaan jullie zitten. Het zal nog wel een paar minuten duren voor ze met de miniaturisatie beginnen. Ik ga naar boven in de koepel. We zullen jou ook aan het werk zetten, Grant. Mm -hmm. Omdat jij ervaring hebt met radio, zal jij het toestel bedienen. Dat is geen probleem, hoop ik. Nou, het is nog wel erg donker. Ik kan het toestel niet zo goed zien. Owens, waar met de stroom? Dadelijk! Ik moet even een paar tikken controleren. Ik geloof niet dat het moeilijkheden zal opleveren. Het is het enige apparaat aan boord dat niet door kernenergie wordt gevoed. Ik, ik verwacht er ook geen moeilijkheden. Goed. Ontspan je dan. Als je er geen bezwaar tegen hebt, wou ik wat praten. graag. We hebben allemaal onze reactie op nervositeit. Sommige drinken of bijten nagels. Ja. Ik praat. En op het ogenblik moet ik wel praten om niet te stikken. Wat denk jij van Owens? Maak je je ongerust over hem? Zou ik daar een reden voor moeten hebben? Ik weet zeker dat Carter vindt van wel. Een achterdochtig man. Ik heb zo'n idee dat Carter heeft zitten broeden over het feit dat Owens de man was die bij Benes in de auto zat. Ja. Die gedachte is zelfs bij mij opgekomen. Maar als u wilt suggereren dat Owens de aanslag op touw heeft gezet. dan heeft hij wel een heel beroerde plaats gekozen om in die auto te gaan zitten. Nee. Ik probeer alleen de gedachten van Carter te doorvonden. Veronderstel nou eens dat Owens een geheim vijandig agent is... ...bekeerd op een van zijn wetenschappelijke conferenties aan de andere zijde. Nou, nou, nou nogal dramatisch. Hè? Zijn er meer aan boord die dergelijke conferenties hebben bezocht? Eigenlijk hebben we dat allemaal. Zelfs het meisje is vorig jaar met Duval meegeweest toen hij daar een referaat hield. Maar laten we nou eens aannemen dat Owens werd bekeerd. Ja. Dat hem de taak werd toegewezen ervoor te zorgen dat Benisch werd gedood. Dat zou noodzakelijkerwijze risico voor zijn eigen leven met zich mee kunnen brengen. Ja, maar de bestuurder van de auto die de botsing veroorzaakte wist ook dat hij zou sterven. En de vijf kerels die de geweren afvuurden wisten dat eveneens. Ja, en Owens is nu misschien bereid om ook te sterven? Liever dan ons te laten slagen. Moet u dat zeggen? Oh nee, in dit geval niet. Ik kan me indenken dat Orens bereid is zijn leven in te zetten voor een of ander ideaal. Maar niet dat hij daarbij het prestige van zijn schip zou willen opofferen. Dus dan kunnen wij hem als verdacht laten vallen? Natuurlijk. Maar ik weet dat Carter zich een mening heeft gevormd over ieder van ons. En dat heb jij ook gedaan. En over Duval ook, om iemand te noemen? Waarom niet? Letterlijk iedereen zou voor de andere zijde kunnen werken. Niet tegen betaling misschien, maar uit dwalend idealisme. Miniaturisatie bijvoorbeeld is in de eerste plaats op dit ogenblik een oorlogswapen. En velen zijn daar pertinent tegen. Enkele maanden geleden is er aan de president een petitie aangeboden... waarin het toepassen van miniaturisatie werd afgewezen. Wie waren bij die beweging betrokken? Een heleboel. Duval was een van de leiders. Hm? En het is een feit dat ik de verklaring ook heb getekend... Uit die hoofden zouen Duval en ik Benisch graag dood willen zien. voor hij kan spreken. Ja. Maar van mezelf kan ik verklaren daar volledig tegen gekant te zijn. Maar wat Duval betreft. zijn zwakke punt is. zijn onsympathieke persoonlijkheid. Er zijn er maar genoeg die hem overal graag van verdenken. En dan. dat meisje daar. Dat heeft zij ook gedreemd? Nee. Maar waarom is zij hier. Ja, omdat Duval erop stond. We waren erbij toen dat gebeurde. Ja, ja. het kan zijn dat zij meegaat omwille van Duval. Of heeft ze misschien een politieke reden? Ik ben helaas geneigd het eerste te geloven. En dan ook de invloeden buiten het schip. Kolonel Reed. Ik weet dat hij voor de petitie was, maar als militair niet kon tekenen. En Carter... Ik vraag me af of we er, er zeker van kunnen zijn dat Carter niet een tikje uit zijn evenwicht is. Denkt u dat? Ach nee, natuurlijk niet. Dit, dit praten voor mij is therapeutisch. Hm. Zou je liever zien dat ik alleen maar zat te transpireren of te jammer? Nee, nee, nee, nee. nee nee. Gaat u me lekker door met praten. Als ik naar u luister, heb ik zelf geen tijd om in paniek te raken. Nou, het komt me voor dat u nu iedereen wel hebt genoemd. Helemaal niet. Ik heb met opzet de minst verdachte figuur tot het laatst bewaard... En de minst verdachte? Wie is dat? Maar dat is toch duidelijk? Dat ben jij zelf, Grant. <laughs> Wie zou er minder verdacht zijn dan de trouwe agent... die de opdracht heeft het schip veilig door zijn missie heen te loodsen? Ben jij werkelijk te vertrouwen, Grant? Ik weet het echt niet. Je hebt alleen mijn woord. Maar wat is dat waard? Precies. Jij bent aan de andere zijde geweest... ...vaker en onder veel twijfelachtiger omstandigheden dan wie van ons hier. Mm -hmm. Stel nou eens dat jij op een of andere manier bent omgekocht. Dat is een mogelijkheid, zeker. Maar ik heb BNR veilig afgeleverd. Misschien omdat je wist dat hij in het volgende stadium te grazen zou worden genomen... ...waardoor jij vrij van verdenking zou zijn... ...en geschikt voor volgende opdrachten zoals deze. Ik geloof dat u dit meent... Nee, nee, dat doe ik niet. Het spijt me, ik geloof dat ik onaangenaam begin te worden. Ik word het zo begonnen. Daarna heb ik misschien minder tijd om te piekeren. Beleven we het nog, kapitein? Alles is klaar. Daar komt het licht. Gelukkig. Uh, mag ik even boven komen, Owens? Je kunt hier je, je hoofd insteken als je dat wilt. Meer plaats is er niet. Even passeer ik hoor. <laughs> Dankjewel. Nee, Nou, veel warmte heb je hier zeker niet zo, Hoe weet je nou hoe je moet varen? Hier op het scherm heb ik een kaart van het bloedcirculatiesysteem. En als ik deze schakelaar indruk, zo... ...dan hebben we hier onze geprojecteerde route. Michael zal me zo nodig aanwijzingen geven en omdat we op kernbrandstof varen... ...zullen Kata en de ander ons nauwkeurig kunnen volgen. Zij zullen helpen onze richting te bepalen als jij zorgt voor het radiocontact. Ziet er allemaal behoorlijk ingewikkeld uit. Ja, Zegt dat wel. Voor alles een knop, bij wijze van spreken. En ja. zo compact als ik het maar kon maken. Ik ga je niet langer ophouden. Nou, dat ziet er niet eenvoudig uit. Een robijnlezer. Als u weet wat dat is. Ik weet dat er een krachtige straal gebundeld monochroom licht mee wordt geproduceerd, maar ik heb geen flauw idee van de werking. Dan stel ik voor dat u terug gaat naar uw plaats en met mijn gang laat gaan. Uh, ja, mevrouw. Maar, maar als u soms nog eens een voetbalschoen dicht hebt te rijgen, laat u mij dan even weten. Meneer Grant, ja, bent u van plan deze hele onderneming te larderen... ...met uw afschuwelijke gevoel voor humor? Uh, nee, nee, dat niet. Maar hoe moet ik dan tegen u praten? Gewoon? Als tegen een medelid van de bemanning? Je bent ook nog een jonge vrouw. Dat weet ik, meneer Grant, maar wat gaat u dat aan? Als dit achter de rug is en u voelt zich nog steeds geroepen door te gaan... ...met dat ritueel dat u gewend bent voor jonge vrouwen af te draaien... ...zal ik daar naar handelen op de wijze die mij daarvoor het meest aangewezen lijkt. Uh, pardon. Hallemachtig. <laughs> ik heb wel eens kunnen waarschuwen. Als je man die dat weggeduwt, dan uh, zou er nou een gat in mijn duim zitten. Er is geen enkele reden voor u om hier te staan. Uh, ja, juf... Als ik in het vervolg weer eens in uw heb, ben... ...zal ik goed uitkijken waar ik een handel laat. <laughs> ho, ho, ho, ho, voorzichtig, niet lachen. Kom komen zo'n een barst in je mannen komen. U hebt het beloofd. Ja. Tot kom de radio geven. Goed. Ik zie je nog wel, Cora. Na afloop. Hmm. Zo... Nou, voor het eerst dat ik het apparaat zie. Uh, dit schijnt een sleutel te zijn. Ja, het is technisch erg moeilijk de menselijke stem over de miniaturisatiekloof heen te brengen. Ik neem aan dat je de code beheerst. Natuurlijk. Weet u niet hoe die riemen vast moeten? Nee. Het lijkt een ingewikkelder uh, systeem dan bij normale vliegtuigriemen. Mm -hmm. Deze zit verkeerd. Oh. Zal ik even? <laughs> Zo. Spijt me dat ik misschien wat vervelend tegen u ben geweest, maar... mijn positie hier is moeilijk. Oh, ik vind die juist uh, verrukkelijk op dit moment... Excuses, het glipte. me. Mm -hmm. Maar wat je seks ook is, je bent het kalmst van allemaal. Uitgezonden Duval, maar ik geloof niet dat hij weet dat hij hier is. Onderschat hem niet, meneer Grant, dat weet hij wel degelijk. Als hij kalm is, komt het doordat hij beseft dat het belang van deze onderneming groter is dan zijn persoonlijk leven. Vanwege het geheim van Binnage? Nee omdat dit de eerste keer is dat miniaturisatie wordt toegepast om leven te redden. U hebt een hoge dunk van zijn bekwaamheid, nee? Friend, zullen we bij klaar zijn? Broodhuis, melk, allen gereed, meneer. Allen gereed, meneer. Goed, geef laatste bericht door. ATTENTIE PROTEURS! ATTENTIE PROTEURS! Dit is de laatste gesproken mededeling die u krijgt tot einde missie. U hebt 60 minuten doeltijd. Zodra miniaturisatie voltooid is, zal tijdmeter van het schip op 60 staan. U zult zich steeds bewust moeten zijn van de stand van de meter die met één eenheid per keer zal terugkomen. In geen geval, herhaal, in geen geval mag u vertrouwen op subjectieve gevoelens ten aanzien van de verstreken tijd. U moet uit het lichaam van Benes zijn voor de stand nul is bereikt. Bent u dat niet, dan zult u Benes doden. Ongeacht het weltslagen van de chirurgische ingreep, goed lang. Miniaturisator inbrengen. Goede genade, dat komt er uit het plafond zakken. Dat lijkt wel een enorme honingraat. Ja. Maar het is de miniaturisator. Uit die zogenaamde woningraad gaat een hel licht schijnen dat niet verblindend is. Het is ook eigenlijk geen licht. Geen elektromagnetische straling zoals wij die kennen. Wat is het dan wel? Een, een vorm van energie die niet tot ons normale universum behoort. De tastzenuwen worden erdoor geprikkeld en ons brein registreert het als licht, omdat het geen andere verklaring kent. Maar, nee, nee, vraag me niet hoe het ding werkt. Overigens weet het wel ik niet. En dokter, wat voel je als je geminiaturiseerd wordt? Ik weet het niet, ik heb het nooit ondervonden. Maar dieren gedragen zich tijdens het proces niet in het minst gestuurd. Dieren? Maar is er ooit wel eens een mens geminiaturiseerd? Ik vrees dat wij de eer genieten de eerste te zijn. Hm, zeer opwindend. Uh, ik heb nog een vraag. Tot hoe ver is enig levend wezen? Het doet er niet toe wat als het maar leeft, ooit geminiaturiseerd. 50. 50 watt. Ik bedoel dat de verkleining dan zodanig is dat de dimensies 1,50ste zijn van normaal. Zodat mijn lengte teruggebracht zou worden tot ongeveer 4 centimeter? Ja. Maar wij gaan wel verder. Tot bijna een miljoen, geloof ik. Dat, dat, dat heeft schinnige aan toch allemaal uitgelegd? Of heb je niet geluisterd? Ja, jawel. Maar het klonk allemaal zo ongelooflijk dat ik het... Ja, het is niet goed om het doorgedrongen. Wat ik voor u wil weten is of wij dit pionierwerk wel kunnen vertragen. Meneer Grant, ik vrees dat het wel zal moeten... We worden op dit ogenblik al geminiaturiseerd en blijkbaar voel je het niet. Ja... Ja, waarachtig. Het licht is ongemerkt binnengekomen. Het lijkt wel of we in lichter staan. Of... Of het zweeft. Of de lucht ook licht is geworden. Het is fantastisch. Maar ook wel wat beangstigend. Wordt u ook bang? Wordt u bang? Een mens bidt niet alleen uit vrees, maar ook uit dankbaarheid als hij de grote wonderen Gods aanschouwt, meneer Grant. Kijk eens naar de muren! Dit is als ze we ons wegdrijven! En de miniaturisator! Het is een ontzaglijk gevaar te geworden, waarbij je de omtrek niet eens meer kunt zien. Omdat we nu in snel tempo verkleind worden. Wat betekent dat? Het licht wordt plotseling donker om... uh, Geen reden tot ongerustheid, Grant. Het zal waarschijnlijk... Ik ga kijken wat ze te zeggen hebben. Miniaturisatie. Tijdelijk. Gestaakt. Is alles wel... antwoord... direct? Iedereen in orde? Wie zwijgt hem toe? Alles wel. Is ontvangen, meneer. Boodschap luidt: alles wel. Goed. Nul standaard met schip omhoog brengen tot gestelde hoogte. Attentie. Nul standaard met schip omhoog brengen tot gestelde hoogte. Nou gaat het gebeuren, Don. Tot nu toe is alles goed gegaan. Geen enkel probleem. Nul standaard met schip is nu op één meter hoogte van oppervlakte, meneer. Dank je. Zijn naar dat fase 2 wordt ingezet. Fase 2 wordt ingezet, wat het ook mag betekenen. Oh, hallo Owens. Kun je boven gemist worden? Ja, voorlopig kan ik er niets uitvoeren. Misschien kun je ons dan vertellen wat fase 2 betekent. Nou, de pro thuis is op het ogenblik verkleind tot precies 2,5 centimeter. Wat? Ja. En fase 2 houdt in dat we nu door de Waldo worden opgenomen. De, de Waldo? Kun je misschien wat duidelijker zijn? Uh, sorry. Uh, de Waldo is een soort kraan... ...genoemd naar een figuur uit een science-fiction-serie in de begin jaren 40. Het is een kraan met een geleden arm. Het onderste lid is een centimeter of vijf lang... ...en voorzien van stalen haken die zo gebogen zijn dat ze in elkaar grijpen. Die haken omklemmen ons en houden ons vast. De rode tegel van de nulstandaard zakt naar beneden... En wij hangen in de takels van de Waldo. Dan komt de nulstandaard weer naar boven... en daarop staat een soort glazen cilinder van 1 meter hoogte en 30 centimeter doorsnee... Die cilinder is voor twee derde gevuld met vloeistof. Een fysiologische zoutoplossing. Ja, dokter Michaels zegt nog wel een doorsnee van 30 centimeter. Maar in onze positie betekent dat een vlakte die niet te overzien is hoor. Ik doe of ik het begrijp. Ga verder. De Waldo laat het schip zakken in die vloeistof. Mm -hmm. En dat zal niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. Reken daar maar vast op. Als we ons eenmaal in die vloeistof bevinden, wordt de miniaturisator weer in werking gesteld. En worden wij verkleind tot de grootte van een bacterie. De glazen cilinder is dan ingekrompen tot de grootte van een ampul... ...waarin we zitten opgesloten tot we worden geïnjecteerd in de halsslagader van Benesh. Maar dat is alweer een volgende fase. Kijk, daar. Wat, wat is dat? Dat zijn de klauwen van de baldo. Controleer of jullie riemen goed vastzitten. Ik ga naar boven. Ontzettend. Een tand van zo'n klauw is minstens... ...minstens drie meter breed. En wat zeg je van de mannen die daar lopen? Zijn dat mensen? Hou ze hoog. Ongelooflijk! Kijk daar! een schoen! Het lijkt wel... Het lijkt wel een spoorwagon. Maar, maar... Wat bewegen die figuren zich vreemd traag? Tijdgevoel? Wat? Normale tijd lijkt langer te worden. Uit te rekken als het ware. Het effect neemt toe naar mate van miniaturisatie. Dat kan dus in ons voordeel werken. Ja, we hebben een uur, maar dat kan voor ons verschillende uren zijn. Ja, bedoelt u dat we ons sneller zullen bewegen? Maar voor ons eigen gevoel niet, maar voor de buitenwereld wel. Zullen we zullen meer kunnen doen in een bepaalde tijd. Uh, Pas op, daar komt de grijper. Hou je vast. Oh, ah. oh, dat kostte me bijna mijn tanden. Is iedereen in orde? Ja. Ja, ja, ja. De grijper heeft ons nu vast en we zweven in de ruimte. Ik zie de rode tegel niet meer. Die is naar beneden gehaald om er de cilinder op te plaatsen. Dat heeft Owens je toch verteld? Oh, ja. Ja, dat is waar ook. Het is allemaal ook zo overrompelend, ik kan het niet meer bijhouden. Kijk, daar. daar komt de cilinder. De cilinder? Ik zie alleen maar een enorme watervlakte. Omdat de bal door ons laat zakken. Bereid je voor op de schok. Nog even, nog even, ja! Yeah. Goeie gegaan, wat een Wat een klap. Ondanks mijn riemen werd ik zwart uit mijn stoel geslingerd. Hadden ze dat niet wat voorzichtiger kunnen doen. Inderdaad. Gezien vanuit de normale wereld is het ook voorzichtig genoeg gebeurd. Maar onze situatie is nou eenmaal anders. Het schommelen wordt gelukkig al minder. De grijper heeft ons losgelaten. Voor de volgende fase moeten we duiken. En dat moet op eigen kracht gebeuren. Grant, ja. maak je riemen los. En open klep 1 en 2 van de waterdichte schotten. Je zegt het maar, ik zal je helpen, Grant. Het broodhuis bevindt zich halverwege vloeistof, meneer. Dank je. Miniaturisator aan voor laatste fase. Miniaturisator aan voor laatste fase. Wat denk je van de situatie, Owens? Moeilijk te zeggen. Wat de instrumenten registreren heeft voor ons geen enkele betekenis. We zijn ontworpen voor een echte oceaan. Ik heb ze niet voor een vat water gebouwd. Nou, als het daarover gaat, mijn moeder heeft mij voor zoiets als dit ook niet op de wereld gezet. Wat gebeurt er nou weer? Waarschijnlijk worden we verder geminiaturiseerd. Vandaar dat het water zo oplicht. En worden we nu teruggebracht tot de grootte van een bacterie? Ja, gelijk met de glazen cilinder. Die krijgt een hoogte van 5 centimeter met een doorsnee van 1 centimeter. En daar bevinden wij ons dan in. En Dat is de appel. Juist. Aan één kant wordt een naald gemonteerd en aan de andere kant een pomp. En het is een injectiespuit geworden. En dan komt het belangrijkste ogenblik. De injectie zelf. Dat gebeurt weer met de Waldo. Geen menselijke hond is in staat om met zo'n precisie de juiste plaats te benaderen. Wij zouden door injecteren met de hand al vernietigd zijn voor we in de bloedbaan waren. Door de enorme schokken die dat teweeg zou brengen. Gezien onze landing op het water heb ik in die waldo ook niet zo vertrouwen. Maar ja. Maar wacht ik even kijken wat ze zeggen. Ja, Ik voor bericht zijn. Miniaturisatie. Nu volledig. Dat is dan achter de rug. Einde bericht. Maar onze opdracht nog niet. Die begint nu pas. Zestig minuten. Hm? Zeg, oogens. Ja? Waarom trilt het schip zo? Is er iets niet in orde? Ja, ik, ik, ik voel het ook. Een onregelmatige trilling. Daar kunnen we niets tegen doen. Dat is de beweging van Brown. Wat is dat? We worden van alle kanten gebombardeerd door watermoleculen. Normaal merken we dat niet, omdat die moleculen dan minuscuul klein zijn. Maar nu ligt dat anders. Als we straks in de bloedbaan komen, zullen zij ons bij duizenden van alle kanten bestoken. En dat gebeurt niet gelijkmatig over het hele schip verdeeld. Het ene ogenblik worden we misschien omlaag gedrukt en dan weer omhoog. De vibratie die we nu voelen is een gevolg van zulke onregelmatige bombardementen. Het zal later nog wel erger worden. Wel ja, misselijkheid wees welkom. Ach, het zal op zijn hoogste uur duren. Ik wou dat u zich wat volwassener gedroeg. Kan het schip dat gebeukt doorstaan, Holmes? Naar mijn berekeningen kunnen we dit wel hebben, ja. En zelfs als het schip wordt beschadigd, moet het toch lang genoeg stand kunnen houden. Als alles goed gaat, kunnen we binnen 15 minuten het stolsel bereiken en verwijderen. En daarna doet het er eigenlijk niet zoveel meer toe. Ach, juffrouw Pietersen, u praat onzin. Wat zou er gebeuren, denkt u, als wij het stolsel kunnen vernietigen... om daarna de proothuis tot schroot te laten rammen? En dan praat ik niet over onze dood, die op zichzelf onbelangrijk zou zijn. Maar het zou wel de dood van Benesh betekenen. Dat begrijp ik. Ja, uw assistenten blijkbaar niet. Als dit schip aan Guus wordt geslagen, juffrouw Peterson... krijgt na 60 minuten elk afzonderlijk stuk weer zijn normale afmeting. Begrijpt u de consequenties? Het zou onmogelijk zijn om elk stukje uit het lichaam van Benesh te spoelen... Er zal altijd genoeg achterblijven om hem te doden. Begrijpt u dat? Ja. Ja, u hebt gelijk. daar had ik niet gedacht. Denkt u er nu maar eens over? En jij ook, Owens? Denk jij dat de pro de beweging van Brown zal kunnen doorstaan? Ik bedoel, tot we teruggekeerd zijn? Denk goed na, Owens. Als jij denkt dat het schip het niet kan verdragen... ...hebben we niet het recht verder te gaan. Zo is het genoeg, Dr. Michaels. Geeft u kapitein Owens nu ook eens de kans om wat te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we 60 minuten de volle kracht van de moleculaire beweging kunnen verdragen. Jawel, maar de vraag is: moeten we het risico nemen alleen op grond van de overtuiging van Owens? Nee. De vraag is of ik zal ingaan op het oordeel van kapitein Owens. U weet, generaal Carter heeft mij beslissingbevoegdheid gegeven. Goed dan, dat is je beslissing. Ik leg me neer bij het oordeel van Owens. We gaan door met onze opdracht. Ik ben het met je eens, Grant. Uitstekend. Ik wilde alleen maar een logische gevolgtrekking maken. Natuurlijk. En ik ben blij dat u er onze aandacht op hebt gevestigd. Goed, laten we het hier verder niet meer over hebben. Wat u zei, klonk heel flink, meneer Grant. Ah, nou, wat. Dat heeft met flink zijn niks te maken. In wezen ben ik laf, maar ik probeer laffe beslissingen te vermijden. Krijg de indruk, meneer Grant, dat u uw uiterste best doet om uw slechter voor te doen dan u in werkelijkheid bent? Dat weet ik niet. Daar wil ik dan wel eens met je over praten na de volgende fase. Fase 4. Naald en zuiger. Fase 4, naald geplaatst. Gelukkig. Zuiger aansluiten. Dat is mijn grootste angst, Tom. Dat deze betrekkelijk eenvoudige handelingen de zaak nog in het honderd kunnen sturen. Ja, we hebben onze berekeningen zo nauwkeurig mogelijk gemaakt, maar ja. Fase 4, zuiger geplaatst. Hemel zijn dank. Waldo met ampul verplaatsen naar operatiekamer Benes. Waldo met ampul naar operatiekamer Benes. Wat gebeurt er bijna bewegingsloos? Voor de bemanning in de ampul zal het lijken of ze in een orkaan zitten. Hm, duurt gelukkig niet te lang. Voor mij is het een belangrijk punt wanneer we de prototypes aan naald zullen krijgen. Waldo gestopt. Dank je. Voor we verder gaan, moet ik weten hoe het met ze is. Maak contact met Protars. Ja, meneer. En nu de toestand van de patiënt. Hart. Hart in orde. Blijft constant op 32 per Geen abnormale verschijnselen. Akoestisch, nog elektronisch. Dank je. Longsector. Monitor 2, long sector. Respiratie tot 6 per minuut. Dank je. Koeling. Monitor 3. Koeling nog steeds gemiddelde van 28 graden. Dank je. Monitor 4, krijg je al echo op je scherm. Monitor 4. Ja, meneer. Ontvangst radioactiviteit goed. Fantastisch. Blijf volgen. We zijn nu zover al dat we de zuiger in werking kunnen stellen. Bericht van de Proothuis, meneer. Bericht luid. Alles wel, maar lichtelijk geklutst. Goed, dan gaan we. Waldo, druk op zuiger zodanig instellen... ...dat vloeistof druppelsgewijs uit naald vloeit. Nu. Ja, daar is de eerste druppelijl. Twee. Drie. Vier. Vijf. Echo in Nauw.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 Vijf, vier, drie, twee, één. Proteus in halsslagader. Tijd 57. <middels>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 Cora Pietersen, Els Buitendijk. Generaal Carter, Robert Sobels. Kapitein Owens, Edmond Klassen. Verder werkten mee Willy Ruys, Joop van der Donk, Hans Hoekman en Kees Broos. Technische verzorging, Weer Gertenbach en Leon Dubois. Bewerking en regie: Dick van Putten.